Volgens mensenrechtenactivisten gaat het geweld tegen betogers nog dagelijks door. De VN schat dat er de afgelopen maanden meer dan 2200 Syriërs zijn omgekomen.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 Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zarada Groenhart. Vannacht praten we over mannen en vrouwen in lust. Lijken we op elkaar? Of uh, staan we verder van elkaar af dan dat we ons realiseren? Daar hebben we het vannacht over. En uh, in de studio bij mij echt uh, gezellige dames: Kirsten van de Hul. Voorzitter, vrouw, voorzitter van de VN. En ik heb. Vertegenwoordiger. Ja. excuus, excuus. Ja. En aangeschoven is Jamila. Yes. Jamila, ja, ik, uh, ik, ik zie hier en ik weet dat ook van jou. dat jij de, het voorm, de voormalige vicevoorzitter bent van FNV Jong. Klopt. En samen met Kirsten hebben jullie ook een essay geschreven. onder de noemer Dappere Nieuwe Wereld. in drie of vier zinnen. Waar gaat het over? Nou, het boek heet Dapper een Nieuwe Wereld. En daar staan uh, 19 essays in van 21 jonge denkers. Want dat zijn wij. En, dat gaat, en elk essay gaat over de toekomst van Nederland. En ons essay heet uh, Diversiteit 2.0. Je gaat het pas zien als je door hebt. Um, en um, de, wij wilden eigenlijk af van uh, het hele gedoe rondom diversiteit. En dat uh, bedrijven nog veel te weinig vrouwen in dienst hebben. En jongeren of... Uh, Um, allochtonen, zoals dat heet. En als we dan mensen vragen waarom dat zo is, dan komen ze met de bekende antwoord: we willen wel, maar we kunnen ze niet vinden. Denk je ja, ja. van: kijk dan eens om je heen. Dus daar hebben we een heel essay aan gewijd. En we hebben ook een workshop over hetzelfde onderwerp. En die hebben we onlangs nog in Berlijn en Belgrado ook gedaan. Dus dat is ontzettend leuk om te doen. Wat leuk, wat leuk. Wat, wat fijn dat je even bent aangeschoven. Ja. Het, is een soort, het is café lust, is het vannacht. Ja, wat heerlijk. Ja. We gaan het hebben over mannen en vrouwen. Dus niet zozeer over diversiteit ah. in uh, die zin van het woord die jij net beschrijft. Maar het maar zijn toch onderwerpen die elkaar raken. Ja. Zo, zo hier en daar. Mannen die van Mars komen en vrouwen die van Venus komen. Huubstapel Stapel die heeft daar zo zijn eigen ideeën over. En die dacht, weet je wat, over al die ideeën van mij, daar maak ik een show over. Luister maar. Een vrouw doet duizend dingen tegelijk. De ja, haar staan constant tien dossiers tegelijk open. Ze glijdt van het ene dossier in het andere. Een man is nooit de weg kwijt. Hoe lang heeft een oven nodig om voor te verwarmen? Twintig, dertig minuten. En op zo'n moment als zijn soldeerboud aanstaat... Zijn die 20, 30 minuten een gekmakende eeuwigheid? Ja, dat zijn de praktische, nou ja, verschillen volgens Huub Stapel. Uh, nou ja, dat is wat Huub Stapel ervan vindt. Ik ben natuurlijk ook benieuwd wat jij ervan vindt. We hebben het over mannen en vrouwen. 0800-1121, 0800-1121. Komen die mannen echt van Mars en die vrouwen van Venus? Ik wil het van je weten. Meiden, we gaan even luisteren naar uh, mijn collega's in Boyd's Bar. Die hebben het ook over mannen en vrouwen. En dan op het gebied van lust. Dat is toch een leuk onderwerp, zou je zeggen. Lijkt mij ook. Ooit bar. Ik denk wel dat het verschil is nog steeds. Dat als je als man wil je dan eigenlijk, als je een vrouw ontmoet, haar precies zo houden zoals ze is. van oh, ze is perfect. En dat alles wat dat beeld verstoort, ga je eigenlijk. Proberen te blokken. Ja. En ik denk nog steeds wel dat ze is dat vrouwen echt wel een potentieel zien. Van, weet je, alsof je een huiscode nog opgekropt wordt. De vader wordt van, ah, van mijn kinderen. Hier, als ja, ik daar en daar, daar wat, nog wat aan verander. Maar dat schijnt toch ook vast te zijn gelegd of zo in de DNA? In de, statu dus in de statuten dingen... van het leven. Nee, maar dat, dat, ja. dat, dat, dat zei dat iemand net. hier laat. Dat vrouwen echt. Dat vrouwen of wil jij dat? Dat proberen te veranderen. Nee, dat vrouwen al meteen denken, oh ja, hier kan ik als ze iemand zien, van, oh ja, hier zie ik wel dit en dit en dit. Nog wat ze heel oh, En, bioloog, gaan, nee, ja, en dan dan is... Je lichaam uh, geeft chemische signalen af binnen 0,000010 seconden. Van, van deze man zou je goed uh, vruchtbaar, dus die is vruchtbaar voor jou en Dat zou het. een goede DNA match zijn. Maar dat gaat helemaal los van je bewustzijn. Omdat het, dat is hoe zit dat dan ja. met, uh, met mijn soort mensen? Hè? Ja, hoe dan? Ja, hoe dan? Heel, voor, daarom heel veel proberen. Voortplanten, ja, voor hou <laughs> oh, maar. Ja, precies. Ja, wat ik wel heel eng vind, en dat is ook omdat ik nu 31 ben... dat je dan als je dan een meisje ontmoet en dan merk je op een gegeven moment... Van, oh, je bent op zoek naar een relatie en, een, en een iemand om, je, oh, weet je, om daar een kind mee te krijgen. En daar zoek je iemand bij. En niet ja. andersom. Van, je ontmoet iemand die heel erg leuk is en daar... Wil je dan omdat het zo goed voelt... Uh, ja, dat relatie. is leuk ja. als je 22 bent, maar als je 32 bent, dan draait dat dus om. En daarom deed ik ook een meisje van 22. Ja. Ah, dat is daarom. Ja, dat nou is snap niet, ik en, het. en daar is geen woord van gelogen. Nee. <laughs> maar, uh, en hoe is het dan... Heb jij als er altijd een vrouw jou bijvoorbeeld benaderen en dat je ja. haar afwees en dat ze dat echt niet... Ja. Ik ja. kan me voorstellen dat jij dat regelmatig doet. Ja, krijgt. hoe ouder ik word, zelfs ook. Ja. En de, dan kom ik nu inderdaad in de categorie dat ik dat de inderdaad de vrouwen van rond de 30, dat die mij aantrekkelijk vinden. En ja, dat, die zien me dan ook wel als een potentiële zaaddonor, uh, partnerachtig ding. Zeg maar en, omdat het ja, over zulke onderwerpen gaat, gaat, zal het natuurlijk wel heftige reacties dan af en toe opleveren. Ja, nou ja, ja ik, ik ben van wat dat betreft weet ik voor mezelf wel duidelijk waar ik sta. Dus dat is gewoon niet die vraag. Ja, precies. Maar nee. ik vind het dus, met vrouwen vind ik wel het leukste wat er is. Ik bedoel, dat vind ik wel gezellig. Maar ik, ben niet, ik heb niet echt zoiets van... oh, dan gaan we dan eens lekker een gevolg aangeven of zo. Klitties. Ja, wat? Nee, niet een cocktail, maar een klitties. Ja, een clip -tease. ja, een enorme clip -tease. En worden vrouwen dan pist... Nee, het helemaal niet. Doen. Nee, want dit, nee, je was verkracht. <laughs> ja, ja. Nou, ik heb wel eens een keer in een club dat, dat, dat een paar vrouwen echt heel opdringerig uh, bleek, bleken en wat, dat wat dat vond ik wel best Ja. Nee. <laughs> Ja, maar juist ook dus waarschijnlijk, omdat, het ik, waarschijnlijk <laughs> omdat ik flirt en er geen gevolg aan geef en dan, dan ontstaat er een ongeduld. Ik denk dat de eerste beste heetrouw gelijk wel een move had gemaakt door een drankje te bestellen of uh, eventjes een babbeltje proberen te maken. En bij mij blijft dan bij flirten, dus dan, wordt het, dan, gaan, dan gaat het desbetreffend, de desbetreffende vrouw gaat het initiatief nemen. Initiatief nemen, initiatief nemen. Hoe zit dat met jou, Kirsten? Ben jij een initiatiefnemer als het gaat om liefde, seks en relaties? Ja, en hoe ziet dat eruit als jij initiatief neemt? Ik moest dus liegen tegen mijn... Uh, <laughs> mijn uh, toen nog niet vriend. Smooth, ja, ja, ja. ja, ik moest liegen over dat we een werkproject zouden gaan doen Hoe samen. lang duurde dat trouwens voordat je die... Uh... Dat eerlijk had opgebieft? Ja. Nou, tijdens de date liet ik wel wel vallen, Want we hadden natuurlijk tijdens de date eigenlijk helemaal niet over werk. En toen zei hij van... Moeten we het niet hebben over het werk? En toen zei ik... Oh nee, dat is helemaal niet zo'n strakke deadline. Dus ah, ik heb zeg maar ja. de leugen zo'n stukje bij beetje ontmanteld. uit elkaar getrokken. Ja, ja, uit elkaar mm -hmm. getrokken. En uiteindelijk zei ik. Nou, zei ik. Dat was trouwens niet waar. En, maar toen zei ik wel eerlijk. Ik zeg dat was niet waar. Maar ik wilde heel graag met je afspreken. Maar ik wist niet hoe ik dat moest doen. En ik was ook verlegen. Dus toen liet ik wel ook iets van mijn kwetsbaarheid zien. En, toen, en toen, nou, toen vond hij dat heel dat schattig. Lang door. Nee, nee, nee, nee. Zo nee. tof deed hij niet. Of zei hij dat. Nee, nee, nee, nee. Hij zei al oh, wat schattig. Je hebt gewoon voor me gelogen. Oh, het schattig. Het is toch een soort, soort Disney-film-element zit ja. daarin. Verzie jij wel eens een man, Jamiele? Um, of ben jij daarin wat afwachtend? Ja. Ja, toch wel? Ja. Ja, ik vind het nog wel, nog wel steeds heel erg fijn als een man het initiatief neemt. En als we, want ik had het er net met Kirsten over... soms heb je van die dagen dat je er echt op je best uitziet... en je haar wappert in de wind... en je hebt je ogen hakken en je gaat uit... en, en niemand spreekt je aan... Ja. Omdat niet alle mannen altijd durven aan te spreken. Is er dan nooit een moment dat je denkt: Nou, weet je wat? Ik voel me heel erg. Rrr, ik ga gewoon even. Nou, als het te lang duurt, dan ga je natuurlijk wel het een en ander bedenken. Je gaat natuurlijk steeds langzamer die kant op dansen. Op... <laughs> okay. oh, jij bent zo strategisch dat je dan uh, die kant op je hip hoopt. Ja, oh, ja, heel smooth. Maar het is nog altijd fijn als hij het op een gegeven moment door heeft en denkt: van Hé. Hey. En hij moet dan het gesprek openen. Dat ah, is ja. wel het liefst. Ja. Kirsten, jij, heb, jij staat daar helemaal anders in, zeg je. Want ja, jij ik vind neemt het is ook leuk initiatief. als een man initiatief neemt. Begrijp me niet verkeerd, het is altijd leuk. Ja. Maar ik doe het zelf ook. Ik begin een gesprek. Iets maakt niet uit hoe de vibe is, weet je. Wat is het leukste initiatief dat je ooit genomen hebt? Um... Nou, ik heb hier iets heel grappigs meegemaakt. Maar dat was dus, ik was helemaal niet helemaal aan het versieren. Dat was echt best wel, best wel grappig. Um, ik was toen op een. En Jamila was er ook bij. Dat was toen op een, uh, een ladies' night voor uh, Pink Ribbon. Toen moest ik optreden, want ik doe ook spoken word. Dus ik had daar net opgetreden. En um, uh, toen was daar iemand. In, er was eigenlijk één man in de zaal. En die had echt hele, hele mooie sneakers. Dus ik zei tegen hem: Wat Heb je mooie sneakers? En toen keek hij me echt heel raar aan. En uh, toen vroeg hij aan me of ik een leuke avond had, toen zei ik ja, en jij? En toen keek hij me nog rader aan en toen zei hij, je weet niet wie ik ben, hè? Maar wij hadden net onze nagels laten lakken, want er was daar ook een hoekje waar je nagels kon lakken. <lacht> en, um, en er was wel een strip act. hadden we ook gehoord en we zagen ook wel, maar we hadden hem niet echt gezien, want wij zaten toen in een nagellak. Hij was de stripper? Hij was de stripper, dus ik was gewoon, ik had gewoon de stripper een compliment gemaakt over zijn schoenen. Dus ja. hij zegt op een gegeven moment, je, hebt, je, hebt, ja, je weet niet wie ik ben. Hè? En ik zei nee, jij weet ook niet wie ik ben. Hè? Want hij had mijn act dus gemist, want hij was toen nog in de kleedkamer. Dus dat was een heel grappig gesprek. En toen heb ik nog een tijdje met hem staan praten. Hij, uh, hij was dus professional stripper. Ja. Leuk. Ja. Ik neem aan dat hij er ook aardig uitzag. Is het uiteindelijk wat geworden? Zijn jullie update geweest? Nee, nee, nee nee nee Nee, hij was ook echt niet mijn type. Nee. The stripper was not your type, nee, Kirsten. Nee, nee. nee. nee, nee hij was was wel het was echt alleen de schoenen. It was a bit too much, ja? weet je? Ja. Een beetje ja. te veel. We gaan straks bellen met... Um, of tenminste, hij belt ons. En wij gaan hem dan even terugbellen, want ik vind het leuk dat hij belt. Met Rico gaan we praten, die uh, met name, ik denk aan jou, maar aan ons wil uitleggen... waarom hij het prettig vindt als een vrouw niet zo ambitieus is. En waarom dat beter voor hem werkt in een relatie. Dus dat komt straks. We hebben <laughs> Maar eerst Beyoncé, die uitlegt wat zij zou doen... als zij één dag in haar leven mm. een man zou zijn. If I were a boy, just for a day. Out of bed in the morning... And throw on what I and go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 So first Beyoncé, if I were a boy, wat zou jij doen, Jamila? Kort, één dag ben je man. Wat is het eerste wat je gaat doen? Wauw, het eerste wat ik ga doen. Um, ik weet het. Ja, kijk. is een boomplas. Nee, ja. Kisten, dat is mijne ook, hè? Echt? Nou, ik tegen een muur. Oké, okay, nee, ik wil echt staande plassen. Ja, staande plassen. Heerlijk. Ja, die staat wel heel Laat hoog, inderdaad. En een vrouw versieren. Als ik enige man ben, ga ik eerst naar de klas. Ik ben een man voor te zijn, gaat. Ja. Nee, dat, dat is dat waar. Dat kan je ook nu doen. En Tuurlijk. daarvoor de kennis gebruiken die je hebt als vrouw natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dan, dan ga ik echt als een, soort, als een soort spion. Oh, wat gaan we dan scoren. Ja, ja. Weet je wie dat een keer heeft meegemaakt? Wie? Een dagje man zijn. Mijn collega Nicolette was Zwijt en Slikken. Is ah. die een dag als man? Uh... Ja, en daar heb ik een mooi fragment van. Dat gaan we straks even beluisteren. Die voelde helemaal een psychologische verandering toen ze één dag als man door het leven ging. Wauw. Onder de noemer dragking. Daarover straks meer. Maar eerst een fantastische bellen. Rico, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Hi. Hi Rico. Rico, het is de grote mannen-versus-vrouwen-show. Ja. En jij zegt, uh, jij vindt het persoonlijk lekker als een vrouw niet al te ambitieus is. Dat werkt beter voor jou en voor je relaties. Ja, ja dat klopt. Toch wil de mannen, uit. Toch willen mannen vaak laten zien uh, aan een vrouw ja, hoe goed ze wel niet zijn. En, ja. Die hebben toch altijd vaak wel een beter gevoel bij als, als wij kunnen laten zien hoe iets moet. En als een vrouw dan ja, ambitieuzer is uh, op dat gebied, ja dan voelt de man zich toch eigenlijk een beetje wat kleiner als een vrouw. En dat werkt eigenlijk niet zo goed, naar mijn mening. Oké, okay, maar ik ben een vrouw. Neem eens heel even mee in het hoofd van een man, of in het hart van een man. Hoe voelt dat dan? Als er een vrouw is die heel ambitieus is, die weet heel duidelijk wat ze wil. Wat gebeurt er dan met jou, Rico? In je gevoel? Wat zit er dan niet lekker? Ja, daar voel je toch iets, iets minder, iets, iets kleiner. En ja, dat, dat, dat stelt niet echt op je gemak. Geef eens een voorbeeld. Heb je het wel eens meegemaakt dat, uh, dat een vrouw uh, iets beter kon dan jij of uh, ambitieuzer was dan jij en dat je het toen niet lekker voelde? Uh, daar hebben we niet zo'n concreet voorbeeld van. Maar als je bij je familie bijvoorbeeld uh, op een verjaardag komt en je hebt het over je werk en jij uh, bent bijvoorbeeld een uh, magazijnmedewerker en uh, je vrouw is uh, een uh, manager van, van een winkel bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ja, dan. ...van eigenlijk zelf een beetje in niets. En jouw vrouw, die, uh, ja, die had dan een heel mooi gesprek... ...en het uh, wel wat ze dan aan het doen is. Maar is het beter dan jaloers? Ja, stiekem dan ook wel een beetje, ja. En het stukje waar... ...want dat hoop je natuurlijk toch ook altijd in een relatie te hebben... ...het stukje van dat je elkaar... Uh, ...het gunt en dat je trots bent op elkaar... ...en dat je denkt, nou ja, ik kan dat verhaal er niet mee vertellen... ...maar ik vind het wel zo leuk... ...want kijk er eens opleven als ze dat vertelt... ...dat heb je niet zo. Ja, dat, dat heb je ook wel, maar toch stiekem mee dan wel een beetje jaloers. En ja, dan, dan zit dat toch niet helemaal lekker. Ik heb ook een ex gehad en um, ik heb altijd van mijn. Ja, toen ik jong was nog, hè. Toen was ik 16 en um, ik heb altijd hard moeten werken om mijn scooter te betalen. Ja. En zij had er een gekregen van haar ouders. En die ging kapot en vervolgens kreeg ze gewoon een stuk met de nieuwe. En, en, en ja, toen? dat gun je haar dan wel. Maar toch, dan heb je zoiets van: hmm, zij rijdt dan wel op een uh, nieuwe scooter. Ja, ja. Is de relatie uiteindelijk ook uitgegaan over dit. Uh... Scootermisverstand? Nee, nee, nee. Daar is het niet, uh, niet uitgegaan. Maar ja, dat zijn wel uh, dingetjes wat, wat niet zo leuk is. En wat er ook aan bijgedragen heeft, een beetje? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Oké. Okay. Maar je zou dus nooit kunnen daten met... Uh, mijn gast vanavond in de studio... Kirsten van der Hul. Die super ambitieus: die zegt... ik wil uh, de minister-president van Nederland worden... Daar zou je niet mee kunnen daten. Ondanks dat ze beeldschoon is en gezellig. En dat ze goed kan koken en dat ze kan salsa dansen. Dat weet ik toevallig allemaal. En dat, en dat ze verschrikkelijk gezellig en leuk is. En misschien wel de perfecte vrouw. Nou, ik zou dat wel een ook helemaal haar willen daten. Maar nee, op, op lange termijn zou het uh, niet, dat, niet dat worden, denk ik. Kirsten, hm. wat gebeurt er met uh, jouw feministenhart? Gaat dat hier sneller van slaan? Nou ja, ik, ik vind het wel... Uh... Wel jammer als, als, als mannen bij voorbaat iemand als ik met ambities en grote dromen uh, afschrijven als mogelijke kandidaat vanwege die ambitie. En ja, en dan denk ik, ik, mag ik jou wat vragen Rico? Ja hoor. Maar wat zou jouw ideale, ideale uh, vrouw dan zijn? wat, wat Zou zij voor zou ze bijvoorbeeld, zou je bijvoorbeeld willen dat ze werkt? Of heb jij liever überhaupt iemand die gewoon thuis zit? Als je eerlijk moet zijn, ik wil eigenlijk zoeken een meegaande vrouw. Een vrouw die eigenlijk wel um, zich aan wil sluiten bij mijn leven. En die ja, zeg maar met mij wel uh, ja, dingen wil gaan beleven. En niet die al eigen uh, toekomstspan heeft en die eigen zaak wil opbouwen en dat soort dingen. Hmm. Want ik heb mijn leven eigenlijk al een beetje uitgestippeld. En ik zoek eigenlijk iemand die zich daarbij aansluit. Om het uh, simpel te zeggen. Ja, oké. Okay. Is dat moeilijk te vinden, zo anno 2011, Rico? Um, nou, eigenlijk niet. Ik zit net met het probleem, anno 2011, dat vrouwen. Uh, ja, zich uh, niet echt goed kunnen, kunnen settelen. Als het bij de ene niet bevalt, dan gaan ze naar de andere heen. Dat, dat is een beetje het probleem. Maar dat geldt niet alleen voor vrouwen, toch? Ik ken ook heel nee. veel mannen met dat probleem. nou Dat klopt. <laughs> maar, we het alle, allebei even Oké, okay. Shamila, ik zie jou echt met grote ogen en nog grotere oren luisteren naar Rico, die heel eerlijk is. Rico, dat moet gezegd zijn. Ik denk dat er heel veel mannen zijn die er precies zo over denken als jij, maar die dat niet eerlijk durven te zeggen. Dus ik vind het heel tof dat je belt en uh, eerlijk zegt hoe jij erover denkt. Maar Shamila, jij schrikt er een beetje van. Nou, het is niet zozeer schrikken en inderdaad, hij is ontzettend eerlijk bedankt daarvoor. Maar ik vind het uh, zo ontzettend jammer en uh, misschien ook een beetje verdrietig. Want ja, voor mij is een ideale relatie is dat je elkaars grootste fan bent. Mm -hmm. En dat je, elkaar daarin, dat je elkaar helpt en stimuleert in uh, het bereiken van dat ene doel... wat diegene dan voor ogen heeft. En als Rico dan zegt, ja, ik heb mijn leven al uitgestippeld... en ik zoek alleen iemand die zich daarbij aansluit. Dat vind ik ontzettend jammer, want hoe zit het dan met haar leven? Hoe zit het dan met haar leven, Rico? Ja, nee, kijk, nou klinkt het allemaal iets, uh, iets erger dan dat het is. Nee, kijk, um, er zijn zelfs vrouwen um, die, zeg maar, eigenlijk geen, uh, geen toekomstplan hebben. En die gewoon eigenlijk een leuk leven willen hebben. En naar zo'n vrouw ben ik eigenlijk op zoek. Want ik heb zelf heb ik een eigen, uh, eigen zaak, ik heb een eigen webwinkel. Ik heb een uh, goede baan uh, bij de KPN. Oké. Okay. En ja, ik wil eigenlijk straks uh, gewoon van mijn webwinkel kunnen leven. En dan niet meer hoeven te werken, zeg maar dan okay. heb ik alleen een laptop nodig. En dan wil ik gewoon veel reizen gaan maken over de wereld. En dan kan je overal ter wereld wonen. Inderdaad, kan ik me goed voorstellen. Ja. Maar nu, Rico, nu komen jij en ik elkaar tegen. Zijn we allebei vrijgezel. Goh, we staan naast elkaar bij de Starbucks. En jij bestelt die ene koffie die ik ook altijd bestel. En we kijken elkaar aan. En in één keer spettert er een vonk over. En we besluiten samen die twee koffietjes op te drinken. En we zitten en we hebben een fantastische klik. En ik vertel je dat ik eigenlijk nog wel al graag een tijdje in Rusland zou willen wonen. Ik noem maar wat, hè? Een land waarvan jij denkt, nou, daar zou ik echt nooit naartoe willen. Het kan natuurlijk ook leuk zijn als iemand zijn eigen ideeën inbrengt qua toekomst. Toch. misschien oppert iemand wel iets waarvan je denkt... god, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Of heb je daar gewoon echt niet zo'n behoefte aan? Nee, ik sta altijd wel open voor ideeën. Maar kijk, um, ja, als, als ik de zaken voor me heb en ik, en ik kat, zeg maar gewoon naar het buitenland heen... dan zou ik best wel een tijdje in, in Rusland kunnen wonen om... Uh, ja om mijn erin uh, te treden te stellen ja oké okay. dus je bent wel bereid om een soort water bij de wijn te doen ook ja, al is ja, het niet jouw eerste keus ja maar, maar als mensen ja? zeggen van nou ik, ik wil zelf eigenlijk vaak gaan starten in, in Spanje ik wil daar een, uh, een uh, ja, vakantie uh, iets beginnen of zo dan ja dan zal dat mij wel een beetje uh, ja een beetje tegenstaan zeg maar oké okay. nu weet ik uit eigen ervaring want ik had uh, vroeger ook altijd zo'n lijstje met nou en een man moet dit en ik vind ook leuk dit en Spaans spreken zou leuk zijn en salsa allemaal dingen die ik ook leuk vond en dit moeten dit en dit en dit. Ik weet dat hoe meer eisen je hebt, hoe moeilijker het eigenlijk is om uh, iemand te ontmoeten. Ja, maar ik, ik ben toevallig half Spaans en mijn ouders zitten op salsa, dus. Uh, Oké. Okay. Oh. <laughs> dus dit is. Maar ik ben. Maar ik denk dat ik misschien niet zo meegaan bent als dat jij dat wenst. Maar goed. Nee. Goed, dat, uh, dat, dat zijn wel mijn vrouwen niet, maar... Oké, okay, ik wil... Ik wil <laughs> ik, je bent heel eerlijk en uh, uh, nogmaals, je zegt iets waarvan ik denk dat veel mannen daar stiekem wel ook zo over denken. Kirsten, ik wil dat je een advies geeft. Gewoon een vriendelijk en open advies aan Rico. En Rico, dan mag jij vervolgens ook een advies geven aan Kirsten en Jamila. Jamila, hmm. jij mag me ook een advies geven. Wie weet horen we iets waarvan we denken... Nou, daar heb ik er nog nooit zo over nagedacht. Kirsten, ik begin bij jou. Hm, nou, laat ik vooropstellen dat ik het altijd heel moeilijk vind... om mensen advies te geven die ik nooit heb ontmoet. Hè? Want het is natuurlijk gevaarlijk. Ik ken jou niet, Rico, en jij kent mij niet. Dus uh, uh, laat ik dat vooropstellen. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik toch... dat um, uh, het misschien goed is... als je dat hele vastomlijnde idee van jouw toekomst, dat jij hebt... Uh, toch ook even af en toe los kan laten om het toeval of het lot of hoe je het ook wil noemen uh, zijn of haar werk te laten doen. Want wie weet loop jij wel echt de droomvrouw van jouw leven mis doordat jij vasthoudt aan jouw principe van jouw carrière gaat voor. En misschien zit die droomvrouw wel ergens... Uh, uh, in haar eigen bedrijf hele leuke dingen te doen. En uh, ja, het zou zonde zijn als je haar alleen daarom uh, niet die kans geeft. En ik denk dat uiteindelijk... Iedereen in relatie er beter van wordt als die uh, zijn of haar partner vrijlaat in uh, het navolgen van dromen. Daar, daar wordt iedereen blij van. Dat is uh, hoe ik erover denk. Oh, ik, ik, ik zal een vrouw altijd wel die kans geven. Maar ik denk dat het uiteindelijk ja, niet voor mij werkt. Oké. Okay. Heb je ook advies ja. voor Kirsten, Rico? Uh, ja, eigenlijk heel moeilijk. Want een ja, vrouw met uh, ja, een goede, goede carrière. Ja, wat zou ik daar mee kunnen geven? Nou ja. Ga maar zeg maar gewoon wat je echt denkt, want dat doe je toch al de hele tijd. En dat kan hier ook allemaal. Bij lust staan altijd alle lijnen open. Iedereen mag echt vertellen wat hij ervan vindt. Wat voor advies? Kirst is ook vraagstel. Jij bent ook vraagstel. Geef haar dan ook advies om te slagen in de liefde. Ja, ja, nee, dat, dat, <lacht> dat, dat, dat vind ik heel erg moeilijk. Ik ga heel graag wat willen zeggen, maar uh, nee, ik, ik schiet me niet heel uh, in zijn liefde binnen. Oké, okay. Jamila? Ja. Nu uh, mogen we elkaar, uh, kunnen we elkaar wel bestoken met allerlei adviezen, maar, maar heb jij nog iets toe te voegen? Je hebt natuurlijk ook geluisterd naar Rico. Rico is heel open en eerlijk over hoe hij het ziet. Heel open eerlijk. en eerlijk en hij heeft duidelijk een beeld voor ogen en uh, wat voor soort vrouw hij zou willen. Dus ik hoop ten eerste dat hij uh, een vrouw vindt die er zo meegaand is... Um... Die zich zou willen aansluiten bij zijn leven. Maar we hebben, ik weet niet hoe lang Rico nu al meeluistert. Maar wat het, wat, we hebben in het begin al een advies gekregen voor vrouwen... dat die zich wat ontvankelijker moeten opstellen. Ja, dus dat is inderdaad. niet inderdaad. Ja, dus dat advies geef ik nu aan uh, Rico om zich ook... Uh, misschien niet al te veel, maar een beetje ontvankelijk open te stellen. ook voor, Want anders mis je inderdaad straks je droomvrouw. Dat zou toch ook zonde zijn. Ja, Rico, ik vond het super leuk dat je me belde. Ja. Um, bel nog eens vaker terug. We vinden het leuk als... Uh, als bellers, of als vaste luisteraars vaker bellen. Dat noemen we vrienden van de show. Dus bij deze ben je uh, gebombardeerd tot vriend van de show. Oké. Okay, en blijf lekker luisteren tot vier uur praten over mannen en vrouwen. Het laatste is er nog niet over gezegd, Rico. Oké, okay, nee, het is prima. Hartelijk bedankt dat ik in de uitzending mag komen. En ik vond het ook gezellig met jullie uh, te hebben. Dankjewel, Rico. Goeiedag. Doei. En misschien dat je thuis op de bank of in bed of in de auto... of ik weet niet waar je bent, zit mee te luisteren. Dat je denkt, nou, nou, wat een onzin! 0800-1121 voor je mening. Of misschien zit je te luisteren en denk je... wacht even, ja daar ben ik het dus ook mee eens. Ik wil het ontzettend graag van je horen. Je mag mailen naar lust@bnm.nl Of bellen. Bellen is wel het allergezelligst. 0800-1121. Ik heb een plaat klaarstaan. Slave to the music. James Morrison. En dan gaan we straks bellen met Ajit Bakkas. Die ons bijpraat over androgyniteit. Pulled me in so easily right from the start You played me like it was a melody Won't bang on the drum as she punch me with a squeak It's touching me when love is pressed, no I can fight it She got my soul, she's captured me Holds me hostage when I hear that beat I won't take these shackles off my feet Cause they're the only thing I'm gonna feel free That's why I'm a slave to the music No, I won't stop until my heart pops She got me dancing. She got me rockin', she got me, she got me dancing. Peter, goedenacht. Morgen mensen in de studio. <laughs> Goedemorgen, Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. We hebben het over mannen en vrouwen. Net hadden we ja. Rico aan de lijn en Rico zei: ik ben ik word toch het gelukkigst van een vrouw die super meegaand is. Ja, ik, uh, ik heb er net zitten luisteren inderdaad. En uh, dat, ging in dat, begin, dat ging het op een gegeven moment over uh, smaak en keuzes en dat soort dingen. Uh, ik vind dat je niet zo, uh, als je voor een bepaalde keuze kiest in je leven, net als bijvoorbeeld voor je carrière of een vrouw, dat je daar niet zo kieskeurig in moet zijn. Je moet of het ene kiezen of het andere. En wat betekent dat in de praktijk? Of het ene kiezen of het andere? Ik Bedoel je of een carrière of de liefde? Bedoel je dat? Ja, dat bedoel oh, ik. Oh, ja. echt? Oh, oké. Okay. Wauw. En waarom, waarom kan dat niet samen, Peter? Nou, ik, ik zal het niet uh, opkennen dat het samen kan gaan. Absoluut. Mensen, je hebt natuurlijk altijd duizend boten rondlopen, maar het is wel. Eh, ik merk ook gewoon van als je en dat zullen heel veel mannen en vrouwen meer naar mij denken dat partner, als je iemand een partner hebt, dat je toch heel veel aandacht aan elkaar moet geven, wil je je relatie een beetje goed houden. Maar betekent dat dat je kan dan kan je als man en als vrouw dus allebei niet en voor een carrière kiezen en voor de liefde, of kan je alleen als vrouw niet voor een carrière kiezen en de liefde? best voor een carrière kiezen en als je en wat ik al zeg een beetje een duizendpoot bent en wat ze al over vrouwen ook zeggen... dat ze heel veel dingen tegelijk kunnen misschien. Maar geldt het maar, ook voor mannen? Mijn vraag is, uh, ik begrijp wel wat je zegt, maar geldt het ook voor mannen dat je een keuze moet maken tussen of een carrière of een vrouw? Uh, het moet niet, maar het is wel. Voor, dat vind ik gewoon van. Als je een, een keuze wil maken in het leven, dan moet je gewoon dan zou je eigenlijk toch één keuze moeten maken van die twee. En waar heb jij dan voor gekozen, Peter, in het ik leven? Heb voor de liefde. Ik ben uh, wat jij straks al zelf zei, heel lang vrij gezellig weet, dat ben ik ook. En ik heb volgens mij nooit echt naar een dame omgekeken omdat ik het gewoon heel goed had op mijn eigen. En, uh, ja, het is, uh, ik ben nu 4,5 jaar geleden ben ik een uh, leuke meid tegengekomen en volgend jaar gaan we dan trouwen. En het is. Uh, ik merk zelf, omdat ik zelf ook heel veel werk, om toch een beetje de kosten te maken. Het is toch moeilijk om op een gegeven moment, je krijgt op een gegeven moment toch stribbelingen bij elkaar. Als je de een werkt wat meer dan de ander en als je dan verschillende werktijden hebt, dan zie je elkaar ook minder. En wat en is dan dat... uiteindelijk de oplossing geweest, Peter? Want die relatie die is er nog, je gaat trouwen. Wie heeft er dan water bij de wijn gedaan en hoe? Dat hebben we uiteindelijk allebei gedaan. Jullie zijn uh, allebei minder gaan werken? Nou, mijn vriendin is minder gaan werken. En ik heb uh, flexibelere werktijden kunnen uh, vormen. Oké, okay. vriendin minder gaan werken. En, en uiteindelijk zeg jij, is de relatie daar beter van geworden? <coughs> ja, ik denk wel. Het is uh, als je sommige mensen hoort, van als je heel vaak op elkaar slip zit, van dat het irritaties kan opleveren. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik heb tot nu, tot nu toe, en dat doen wij nu inmiddels al anderhalf jaar. Uh, en dat praat je echt maar over dat we heel vaak samen zijn. Maar... Het is voor mij tot nu toe nog geen probleem geweest. Voor ons, zo moet ik het zeggen. Nou, voor Kirsten in de studio, onze feministen, is er denk ik wel een klein probleem. Kirsten, jij luistert naar Peter en jij denkt... Ik denk, goh, uh, jammer dat de flexibiliteit in Nederland anno 2011 nog steeds vaak bij die vrouw zit. Datzelfde zie je uh, bijvoorbeeld als er kinderen geboren worden. Wie gaat er minder werken? Wie gaat zorgen dat die work-life balance, uh, het balans tussen werk en privéleven uh, in orde blijft? Dat is die vrouw, die gaat part-time werken. Daarom zijn in Nederland uh, de meerderheid van de vrouwen, dat is echt een heel shocking cijfer, meer dan de helft van de vrouwen in Nederland. Nederland zijn economisch onzelfstandig. Die zijn dus afhankelijk van het inkomen van hun partner. Nou, dat vind ik, uh, vind ik jammer. Ik denk dan, oh, waarom moet het die vrouw zijn die minder gaat werken? Dat kan toch ook wel eens een keer die man zijn. Peter, waarom ben jij hier minder gaan werken? Goedemorgen, Kirsten, trouwens. Hi. Uh, en gefeliciteerd en... Hè, met jullie aanstaande huwelijk. Leuk. Ik dank, ik dank, ik dank je wel. Kijk, ik moet eerlijk zeggen wat jij zegt, wij hebben in goed overleg samen besproken dat zij minder gaat werken. Uh, omdat zij sowieso, zij zit in de. zij werkt bij een groot, grootste winkelketen van Nederland. De uh, grootste supermarkt van Nederland, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En uh, het is gewoon van. Uh, zij heeft sowieso de mogelijkheid als eerste gehad om minder te kunnen gaan werken. Uh, voor mij is het gewoon zo: ik werk maximaal 40 uur in de week en zij werkt nu 21 uur in de week. Zij is van 32 naar 21 gegaan. Oké, okay. maar ik vind het wel de stelling die je aandraagt, vind ik heel bijzonder. Namelijk dat, dat het of-of is: of een, een, een glanzende carrière of de liefde, Jamila. Ja, ik geloof daar niet zo in. Ik, ik, ik vind echt dat je beide zou kunnen doen en daar horen gewoon hele goede afspraken bij. En als je elkaar ontmoet en dan. Je al, kom je er al heel gauw achter dat je heel erg druk bent... en dat je een, een drukke baan hebt en wat de toekomstplannen zijn. Dus dat, dat is al heel gauw duidelijk. En volgens mij kun je dat met uh, heel flexibel zijn en goede afspraken... kan een relatie toch werken. Peter, jij hebt andere ervaringen, of niet? Want heb je het wel eens geprobeerd, het NN-verhaal? Uh, ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Uh, mijn vriendin destijds daarvan, die was nogal erg op haar uh, werk uh, ge, uh, geconcentreerd. Op haar carrière gericht. Uh, zij, uh, oh, vraag je me wel, dat is ook weer een paar jaar geleden. Ja, zij zat bij een uh, grote, uh, zij zat, ja, ik mag geen reclame maken natuurlijk. Dus nee, nee, dat, nee nee nee. Nee, zat bij een grote telefoonmaatschappij en okay. zij had zich eigenlijk opgewerkt van heel laag tot eigenlijk nou heel hoog. Ook iets waar je heel trots op kan zijn, toch? Maar uiteindelijk werkte het dus niet voor de relatie. Nee, want zij kreeg ook verschillende werktijden. En ze gingen op een gegeven moment ook s'avonds werken. En Met mijn werk op dat moment was dat niet te combineren. En gelukkig hadden we nog geen kinderen. Dus uh, het is ook niet dat je nog eens een keer voor de zorg daarom moet kijken. mocht het ooit verkeerd gaan. Maar kijk, op mijn beurt is het gewoon zo. Kijk, als een vrouw of een man kiest voor een carrière, in, uh, ja, voor een carrière kiest... Ja? Ik, vind wel, ik vind wel dat die persoon dan rekening moet houden met het feit wat de partner daarvan vindt. Oké, okay, sowieso... ja, maar dan heb je het over overleg. Maar dit gesprek begon dat jij zei: eigenlijk kan het niet samen. Nee, ik denk, ik denk uit ervaringen ook met andere mensen die ik ken en verhalen die ik dan hoor. Ik, ik merk toch heel veel in mijn vriendenkring ook dat uh, mensen die aan een carrière denken, uh, dat de relatie, die een relatie hebben, dat de relatie er dan toch op onder um, leidt achteruit gaat. Oké. Okay. Ja. Peter, nou, ik, uh, ik dank je voor uh, je openhartige en je eerlijke mening. <laughs> Kirsten is het zo niet met je eens. <laughs> Ze zit echt nee te knikken. Maar goed. Ja, we hebben nee, natuurlijk... Groot, groot ja? gelijk. Ik wil ieder zijn eigen mening natuurlijk. Ieder zijn en, men. uh, dat, dat is gewoon weer mijn mening. Maar uh, ja, dat was wat ik eigenlijk wilde vertellen. Nou, wat fijn dat je even belt. We vinden het allemaal wel super leuk dat je gaat trouwen. Ja. Goed, Wanneer dankjewel. ga je? Wanneer ga je? Even... Eind januari. Eind januari, nou, geniet ervan. Ja. Daar zal ik zeker doen. Jullie nog succes vannacht. Ja, dankjewel. Dank dank Tot 4 uur vannacht praten over mannen en vrouwen. Ik zit hier elke week. Ja. En ik heb de leukste gesprekken met de leukste bellers elke week. Maar ik zie dat jullie echt gechoqueerd zijn. Nou, gechoqueerd, weet je. Dit, is, dit zijn gesprekken die, uh, die wij ook vaak voeren. Ja. En uh, ja, de cijfers liegen er niet om. Wat ik net dus zei, ja. over, die, over die economische onzelfstandigheid van Nederlandse vrouwen. Ja, daar maak ik me zorgen over. Omdat je tegelijkertijd er ook andere cijfers naast kan leggen. Bijvoorbeeld over het aantal echtscheidingen. Eén op de drie huwelijken in Nederland strandt. En uh, dat betekent dat een heel groot deel van die onzelfstandige vrouwen, die economisch onzelfstandige vrouwen... risico lopen na hun huwelijk in de armoedeval terecht te komen. Zo noemen ze dat, armoedeval. Ja. En uh, vrouwen zijn in Nederland minder goed voorbereid op hun pensioen... Uh, en hebben vaak minder spaargeld, minder eigendom... Uh, geen huizen of dat soort dingen, minder dus. Dat komt dus door die economische onzelfstandigheid. Daar maak ik me zorgen om. En mensen die dus uh, uh, zeggen dat het of-of is... Ja, om het even heel kort samen te vatten. Uh, ja, die lopen dus risico ook in deze uh, situatie te komen die ik schets. Is Nederland daarin. Uh, want je schets nu even de situatie. Ja. Is Nederland daarin uh, anders ja. dan de rest van Europa? Ja, Nederland uh, heeft het hoogste aantal deeltijdwerkende vrouwen uh, van Europa. En daarom uh, is dat verschil tussen economische zelfstandigheid... tussen mannen en vrouwen zo groot. En uh, Nederlanders denken vaak van zichzelf dat ze heel geëmancipeerd zijn. Uh, maar als je kijkt naar uh, cijfers, dan is dat helemaal niet zo. Uh, Nederland heeft bijvoorbeeld... Um, uh, minder, eh, minder uh, vrouwelijke hoogleraren dan Pakistan. Dan Pakistan? Uh, ja, Nederland heeft maar 10% vrouwelijke hoogleraren. Terwijl er al sinds de jaren 90 meer uh, meisjes dan jongens afstuderen. Nederland heeft ook uh, bijvoorbeeld... Uh, um, nou ja, kijk maar naar dit kabinet... Er zitten maar drie vrouwelijke ministers in dit kabinet. We hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. En Nederland scoort heel uh, laag. Bijvoorbeeld, elk jaar heeft de World Economic Forum een lijstje. Dat noemen ze de Global Gender Gap Report. Daarin uh, meten ze hoe uh, gelijkwaardig mannen en vrouwen zijn in landen. Nederland stond jarenlang altijd in de top 10 met alle Scandinavische landen en Duitsland. En mm -hmm. nu staan we dus gewoon um, uh, onder Lesotho en de Filipijnen echt en waar? Sri Lanka. Ja. Ja, echt waar? Ja, Jamila, hoe komt dat? Hoe dat komt? Nou, uh, Peter was het net. Die, uh, ja, we dat Peter toch? En ja, En die, um, die had erover hoe dat zo was gegaan. En, en dat is in goed overleg gegaan. Nou, ik zou heel graag bij zo'n goed overleg een keer aanwezig uh, willen zijn. Want het is toch best frappant dat de uitkomst van zo'n goed overleg... Dat de, dat de uitslag daarvan altijd is dat de vrouw minder gaat werken. Mm -hmm. Maar daar, daar wil ik nog wel wat aan toevoegen. Want in mijn rol als vrouwvertegenwoordiger spreek ik dus met heel veel vrouwen. En dat ga ik dus volgende week uh, zaterdag weer doen. En de week daarna ook in die trein op die Shevolution tour. Ja. Als je er meer over wilt lezen, check www.thechangeagent.nl. Onder het kopje Shevolution staat mijn hele reisschema. Maar wat ik dus elke keer hoor als ik over dit thema praat met vrouwen... Uh, is um, dat veel vrouwen het zelf eigenlijk ook wel prima vinden. Zo. Ja. Er zijn heel veel vrouwen in Nederland die het dus eigenlijk prima vinden... Om part-time te werken en daarnaast op yoga zitten en daarnaast uh, voor de kinderen zorgen en daarnaast nog uh, uh, met hun vriendinnen wat gaan doen. Nederlandse vraag. En daar heeft ook iemand een boek over geschreven. Rikke ja, uh, de, de Jager, toch? Of niet? Nee, dat is weer iemand anders. Maar nee. uh, dat wij verwende prinsesjes zijn uh, in zijn boek. En ja, uh, ja. Nou ja. Of wij nou verwend prinsesjes zijn of niet, laat ik voorop stellen. Ik vind dat elke vrouw zelf moet kunnen kiezen. En mannen ook, hoe ze mm -hmm. hun leven leiden. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat Nederlandse vrouwen zich bewuster moeten worden van de risico's die ze lopen. als ze dus niet hun, financieel hun eigen bootjes kunnen doppen. Zo ben ik echt opgevoed door mijn moeder. Maar ja, mijn moeder was een single mom. Dus ja, die moest haar eigen boontje stoppen. Ja. Big up to my mom. Echt uh, heel goed gedaan. Maar bij mij is het dus echt altijd heel duidelijk geweest. Ik moet voor mezelf kunnen zorgen. Ja, duidelijk verhaal. Ik vind het echt fantastisch dat, uh, dat, dat, dat al deze verschillende meningen voorbij komen. En ik vind dat Peter wel echt even iets heeft neergezet. Ja. Is het een keuze die je moet maken? Je liefdesleven of je carrière? Is het of, of is het en-en? 0800-1121-0800-1121. er komt hier een mailtje binnen. Net, echt net. Van Marco. Ik ben het zo met Kirsten eens. Dit is hetgene wat, het, wat mij het meest stoort aan die zogenaamd geëmancipeerde uh, vrouwen. Uh, ik probeer jullie trouwens te bellen, maar dat lukt nog niet. Nou, blijf even bellen, Marco. Het is ontzettend druk. Uh, maar uh, alle telefoontjes zijn welkom. En we proberen zoveel mogelijk iedereen te woord te staan. Maar ik wil ook jouw mening thuis hebben. 0800 1121 moet je kiezen tussen je liefdesleven of je carrière of kan het en en zijn. De grote mannen en vrouwen show Miracle Worker super heavy. Even een beetje muziek. Even een beetje muziek. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up or maybe even making up. Marley, Dave, Stuart, A.R. Nick Jagger, Just Stone, de Rob-A-Dub-version. Imagine. I mean, think about it. Reach out to all the lovers. Speak of yourselves. And I'm Brother Gang Marley, by the way. welcome here? Love you are, yes. Vannacht in lust de grote mannen versus vrouwenshow. En ja, dat zijn van die onderwerpen. Daar raak je dan nooit over uitgepraat. Mannen en vrouwen lijken ze ontzettend veel op elkaar in hun gedrag en hun doen. Of uh, ligt het verder uit elkaar dan dat we wensen of denken. Aan de lijn heb ik trend wat je Ajit Bakas Ajit, ja, ja. nacht. ik uh, sla je meteen even om de oren met een, uh, een bijbeltekst uit Deuteronom sorry. Deuteronomium sorry 22 vers 5. Een vrouw mag geen mannenkleding dragen en een man geen vrouwenkleding. En ieder die dat wel doet, is het opperwezen een gruwel. Dus dan ben je een grote schande voor het opperwezen. Als je als man vrouwenkleding draagt of andersom. Ja. ja maar, maar volgens een... mij is ja? deze tekst geschreven in een tijd dat mannen ook in jurken liepen. Want als je nou kijkt naar die oude Bijbelse films... dan lopen ook alle mannen met een soort jurk en een touwtje om het midden... een beetje zoals de paus die nog loopt... Dus ik vind het wel heel grappig. Wat is dan mannen en vrouwen? Gaan ze een ander onderbroek? Of wat is het verschil? Ja, dat, dat, is, dat wordt niet precies duidelijk uh, uit dit stukje tekst. Maar... maar ik dacht, ik ga met jou bellen. Want um, het is dan in, uh, in, dit, uh, in deze vers 5, is het een gruwel. Maar het is ook een modetrend geweest. Met name in de jaren negentig, toch? Nog steeds ja. eigenlijk wel. Het is booi en dat soort een beelden speelde daar inderdaad heel erg mee. En, uh, maar in andere culturen zie je het nog steeds. Ik ben in juli in Japan geweest, daar heb je dat ook. En in China zie je dat ook. Die, veel van die jongens die zien uh, er wat vrouwelijker uit. En die meisjes ook wat meer butch. Uh, dus dat zie je heel, uh, heel erg vaak. En dan hoeven ze... En dan kunnen ze gewoon hetero of homo of bi zijn. Dat maakt niet veel uit. Heel veel mensen denken dat als iemand er androgyn uitziet dat hij dan direct uh, homo is. Maar dat hoeft helemaal niet. Ja. Je hebt het nu net over Japan, waarin je dat veel ziet in het straatbeeld. Is het dat... iets van alle tijden? Androginiteit? <hums> nou, nee, want, want vroeger werd dat echt wel afgestraft. Als je... Uh, in de middeleeuwen en dergelijke. En dan werd er inderdaad geroepen van... nou dat uh, bijvoorbeeld bij vrouwen die er zo uitzagen... Van, nou, dat zal wel een heks zijn. Als een vrouw zich een beetje vaak... als een man kleden... met broeken en... Werden, en ja, er en... werd heel vaak gedacht dat het heksen waren... die op bezemstelen vlogen en, en allemaal... en de pest en andere ziekten veroorzaakten. Dus die werden heel vaak... Uh, uh, verbrand op de brandstapel. Die werden dus gebabbecued. <laughs> Gebarbecue de heksen omdat ze een beetje androgyen waren. Maar er zijn ook mensen die inderdaad hun carrière eraan te danken hebben. Ik denk aan een Grace Jones. Lady Gaga nu weer heel recentelijk. Die ja. uh, op een grote klopt. awardshow als haar mannelijke alter ego uh, zich toonde. Madonna heeft daar ook vaker mee gespeeld. Ja. Uh, maar goed, Lady Gaga neemt sowieso veel van Madonna over. Maar dat klopt, hè. het is ook zo. Ze spelen daar heel vaak mee. En vrouwen kunnen daar vaak wat makkelijker meespelen dan mannen, want heel veel, heel, heel veel hetero mannen vinden het idee dat vrouwen eventueel bizonen zijn ook wel heel grappig en ook wel heel aantrekkelijk. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. Hoe komt het dat daar steeds uh, meer ruimte voor komt om te experimenteren eigenlijk met je seksen? Want dat is wat het is natuurlijk. Ja, maar goed, je kunt natuurlijk ook erbij bij, uh, uh, uh, verbouwen. Hè? Kijk, je ziet ook bijvoorbeeld van die types die... Uh, uh, half verbouwd zijn. Je, je hebt natuurlijk uh, mensen als Kelly... zich helemaal verbouwd van, uh, van man tot vrouw. Maar wat je ook heel veel ziet... en daar is ook echt veel markt voor... van uh, uh, iemand die wel een lul heeft... maar wel ook borsten. En er zijn heel veel uh, mensen... die dat aantrekkelijk vinden. Dus ja, het, uh, uh, daar is ook veel markt voor. Ja, want... Um... En dat kan in deze tijd natuurlijk steeds beter. Hè? Je kunt dankzij de chirurgie... en allerlei anderen... kun je natuurlijk... Zoveel experimenteren als je wil. We zijn natuurlijk ook rijk. Eh, we, en als je rijk... We, je hebt, ooit is door psycholoog Maslow is een behoeftepiramide ge, geformuleerd. Zeg, nou, mensen hebben eerst behoefte aan eten en drinken... een dak boven hun hoofd, warmte... en daarna aan, aan geluk, aan de immateriële behoefte. Ja, en op materieel gebied hebben we alles al bereikt. Dus gaan we op immaterieel gebied nu experimenteren... wat ons gelukkig maakt. En Sommige mensen worden van andere dingen gelukkig. Eh, zoals androgynie. Dan, dan maar welke vrijheid zit er? dan in als ik morgen besluit van goh, ik trek een, uh, een, uh, uh, een nepsnor op en ik doe mijn meest bouwvakkenachtige overal aan welke vrijheid sta ik mezelf dan toe? Nou, je, dan kun je in elk geval zeggen, nou ja, ik uh, voldoen niet aan het standaard beeld ik ga uh, daarmee experimenteren en sommige mensen worden er gelukkig van een beetje buitenbeentje te zijn um, en de een doet dat uh, door inderdaad uh, zich boetje te kleden de ander doet dat door een boerka aan te doen want ik heb wel eens zo'n boerka meisje geïnterviewd en die werd er juist heel gelukkig van dat ze door iedereen werd uitgescholden en nagekeken. Die zeiden ja hoe ongelukkiger ik hier ben hoe eerder ik hoe beter ik in de hemel kom. Hoe... Dus. Voor sommige mensen is het ook een beetje masochisme. Maar bij anderen. Ik bedoel, eh, Marlene Dietrich speelde er enorm mee in de jaren 2030. Ook met inderdaad die snorretjes en zo'n smoking en dan zo'n hoedje op. En heel veel mannen vonden dat heel aantrekkelijk. Adjit, laatste vraag. Een voorschot op de toekomst: mannen en vrouwen die komen dichter naar elkaar toe? zowel in innerlijk als in uiterlijk, zeg jij. Wat gaan we de komende 50 jaar zien op dat gebied? Nou, sowieso ga je zien uh, dat ze ongeveer even oud uh, worden. Die, die leeftijdsverschillen, in, uh, of de, de sterftedatum, uh, die, die wordt hetzelfde. Uh, vrouwen gaan langer werken. Nu werken de meerderheid van de vrouwen part-time. Dat is straks niet meer. Dus ze willen ook zelf kostwinner zijn zelf voor hun leven uh, zorgen. Aan de andere kant zie je wel, de komende tien jaar, er zijn toch recessietijden, en in tijden van recessie ga je dan toch wel weer zien dat vrouwen zich vrouwelijker kleden en mannen zich weer mannelijker kleden. Je ja. ziet ook bij de mannen, borsthaar komt terug, snor komt terug, wat meer uh, stoeringen komen terug, uh, de metroman is dan weer voorbij en is vervolgens door de retroman. Uh, dus dat ga je wel weer vaker zien. Aan maar wat heeft kanten... dat te maken met de recessie? Dat snap ik dan nog niet hoor. Ja, nee, dan willen mensen weer een aantal oude zekerheden terug, want er is al zoveel tegelijk aan het veranderen. En, dan, en je zit er bij de vorige recessie, zag je hetzelfde. Het gaat altijd in die, in die golven. En, um, maar wat je ook bijvoorbeeld uh, ziet, is uh, die, die, die, uh, die jongens die die dating site secondlove.nl exploiteren, die hebben net onderzoek gedaan dat 30% van de ma mensen biseksueel is. En dan gaan ze de, maar tot, de meeste doen er helemaal niks mee. En de komende tijd ga je zien dat ze er wel wat meer mee gaan. Doen. Dus, uh, en dat kunnen androgyne types zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn die er helemaal niet androgyne uitzien. Dus dat maar? wordt wat dat betreft een, een speelstere een tijd, want veel mensen denken, achter heel veel ellende en gedoe, want de huizen worden minder waard en uh, werkloosheid en ander gedoe, dus dan maar lol. Leven de zelf Nou, producer Anne, die hier achter de schermen zit, die hoort dat veel meer mensen de komende 30 jaar biseksueel worden. Die worden daar heel vrolijk van. Ze is <laughs> zelf lesbisch. Dus dat, uh, dat opent een markt op die ze nu nog niet kan aanraken, Anne. Dus dat is goed nieuws voor jou. het fijn dat we hier even mochten bellen. Oké, okay, dankjewel. En we zijn nog ja. tot vier uur vannacht praten we over mannen en vrouwen. Toch twee van mijn favoriete onderwerpen. Met Adjit hadden we het over androgyniteit en dat de seksen dichter naar elkaar toe komen. Met als gevolg tussen nu en dertig jaar een ontzettende opleving in biseksualiteit. Nou ben je net als Anne en zeg je, nou daar kijk ik naar uit. Dat wordt een fantastisch tijdperk voor de mensheid. Dan kan je me natuurlijk bellen 0800 1121. Of is het je grootste nachtmerrie die Adjit daarnet heeft voorspeld? En denk je. Ik vind het al heel ingewikkeld, het hele man vrouwen ding Het wordt nog ingewikkelder als die grenzen gaan vervagen. Dat wil ik ook van je horen. 0800-1121. 0800-1121 voor je mening of een ervaring. En mail je mag ook naar lust.bnn.nl. Lust. Lust. lust. Radio 1. Lust. lust. Ja, als je dan één dag een man mocht zijn... ik had het al eerder gezegd in de show... dan zou ik in elk geval tegen een muurtje aan gaan plassen staan. Natuurlijk om dat te ervaren. Maar ik zou ook als man een keer een vrouw willen versieren. Even kijken hoe dat voelt als je vanuit die mannelijke positie... dan een vrouw versiert, haar het hof maakt. Ik heb daar dan ook hele romantische ideeën bij... hoe ik dat dan zou aanpakken. En ik zou ook een soort prins op het witte paard zou het zijn... met leuke complimenten. En tenminste, dat denk je. Dat je eigenlijk bent je dan natuurlijk wat je graag voor jezelf ziet. En, het is, uh, ja, dan, en dan realiseer je dat je dat nooit... Ik ga dat nooit meemaken. Ik ga nooit ervaren, niet in dit leven althans... hoe het is om als man op een vrouw af te stappen. Maar nu heb ik een vrouwelijke collega die precies dat een keertje kon meemaken. Namelijk mijn slikken collega Nicolette. Die ging ooit uh, de straat op als man. Ze ging mee met een groepje drag kings. Dat ze tegenovergestelde van een drag queen. Een drag queen, dat is een man die zich verkleed als vrouw. Voor een avondje show, voor een avondje vertier. Nou ja, voor allerlei redenen. Maar er is ook de drag king. Dat is een man die zich verkleedt als vrouw. Nee, zeg ik nee, nu zeg ik dit. Sorry, een vrouw die zich een avond verkleedt als man. En dan helemaal met die mannelijke mind state op pad gaat. Nou, Nicolette, die probeerde het uit. Geen borsten. Ja. BH uit? Oh, ik ga voor het eerst een piemel hebben. Oh, wauw. Wow. <laughs> Oh, dat voelt gek. Ja? Serieus? Draagt wel bij aan het. Uh... aan het, gevol, aan maar het, het echt, gevoel, maar echt. Want nu heb ik gewoon en geen borsten meer. en ik heb in één keer echt een. Uh, een pino. En dan denk jij, hoe kan dat? Nou, als volgt. Nicolette, die toch een vrij grote borstpartij heeft, uh, die. Uh, werd afgetaped van boven, dus uh, haar borsten werden weggetaped... en zij kreeg een, een nep-penis in de broek. En waarom was dat? Want misschien denk je... jezus, wat een vulgair experiment. Maar het bleek dus echt dat als je die nep-penis in je broek krijgt... dat er ook iets verandert in je gevoel, in je systeem... en de manier waarop je jezelf presteert. En inderdaad, Nicolette werd een andere... Nou, dat werd Nico. Nicolette werd Nico... En die werd stoerder en die ging anders lopen. En die benaderde het hele leven. En dus ook die vrouwen op een andere manier. Als je dat item nog een keer terug wilt zien. Dat hele item, want dat was vrij spectaculair. Dan kan je naar www.spuiten- en Straks in het laatste uurtje Lust gaan we door over mannen en vrouwen. Ik heb nog heel veel leuke verrassingen voor je. Tot zo. Radio 1. 1. 1. Lust. The N. N.